Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWSO 3 Virgil van Dijk is er niet bij op het EK over een maand. De aanvoerder van het Nederlands elftal raakte vorig jaar oktober geblesseerd aan zijn knie. En hij is niet op tijd hersteld. Wat ik natuurlijk heel jammer vind, het zou mijn eerste eindtoernooi worden voor Oranje. Um, als aanvoerder ook nog eens. Ja, daar, daar baal ik enorm van. Over één maand en een dag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Oekraïne. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn niet blij. Ze mochten niet meebeslissen over de nieuwe informateur. Degene die partijen bij elkaar moet zien te brengen in de formatie. Gisteren kozen de grote partijen al voor oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer. Maar de oppositie hamert er in het debat op dat zij er ook iets van willen vinden. Het feit dat je dan ook even de hele Kamer meeneemt in dat proces van die nieuwe naam, van de nieuwe informateur... Die ...ons nieuwe kabinet hè, van het land uh, gaat smeden. Is dat niet een beetje oude politiek om dan te denken... ...nou dat doen we gewoon eigenlijk zoals dat was in 2012? Nee. De heer Rutte? Nee. nee. Volgens VVD-leider Rutte gaat het zoals het hoort te gaan. Het is volgens hem logisch dat de grootste partijen... ...VVD en D66 een volgende stap zetten. Maar oppositiepartijen vinden dus van niet. Ze vinden dat er meer moet veranderen aan de bestuurscultuur. En de zilveren kampioenschaal die Ajax vorige week kreeg, is omgesmolten. Ruim 42.000 kleine stukjes zijn ervan gemaakt. Eén stukje voor iedereen met een seizoenskaart. Nu er nauwelijks publiek bij kon zijn, wil de club de fans toch laten meegenieten van de titel. Ajax heeft zelf een video opgenomen met de man die de schaal heeft omgesmolten. Om de schaal te verdelen over 42.390 sterren, hebben we allereerst de schaal gesmolten. Om te waarborgen dat ieder ster een gelijkwaardig bestanddeel van de schaal bevat, hebben we deze nauwkeurig aangevuld met de juiste hoeveelheid zuiver tin, om tot voldoende grondstof te komen voor alle sterren. Elke seizoenskaarthouder krijgt uiteindelijk 0,06 gram schaal. Heb ik het weer nog voor je. Op veel plekken volop zon nu. Vanmiddag meer wolken. En in het zuiden kan ook een buitje vallen. Het is 15 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer redelijk door op de snelwegen. Daar is de vertraging amper 5 minuten. 20 minuten ben je kwijt voor de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Het is langzaam rijden over 2 kilometer bij Zandvoort. Tot zover de verkeersinformatie.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 Winter of love, en gaan we gaan weer door met een Nederlandstalige, Guus Meuwes, geef mij je angst. Je zegt ik ben vrij.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 als je bij me blijft vannacht, want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoort voortaan. Ik ga met je mee, dat ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de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 Geef je de morgen terug Zolang ik je niet verlies Vind ik het wel mijn weg met jou De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar Geboren in 1922 en overleden in 2001... was een Nederlandse accordeonist en componist. Hij werd onder andere bekend als begeleider van Tante Leen... als componist van Koffie, Koffie, Lekker Bakken Koffie... gezongen door Rita Corita... en als accordeonfituos in talloze televisieprogramma's. Hij werd op zijn 15e levensjaar wereldkampioen accordeon spelen... door de Turkse Mars van Mozart te spelen met de accordeon op zijn rug... Woodhouse speelde jarenlang voor de Vader Radio met het orkest als Johnny Walshausen. Componeerde hij en arrangeerde hij meer dan duizend stukken voor radio als Accordiola. In 1967 had hij een grote hit met Melodia, een instrumentale versie van Horst du Mein Heimliche Rufen, gespeeld op de Magic Accordion, een elektronisch accordeon waaruit het geluid van een elektrische orgel kwam. Grote bekendheid verwierde wij met het tv-programma Woodhouse in Wenen van de Tros. Hier is John Woodhouse met Melodia. men De uit Rotterdam afkomstige kunstenaar Martijn de is door de vakjury uitgeroepen tot Europees kampioen zaltsculpturen 2021. Volgens de jury verbeeldt zijn kunstwerk gemaakt van 29.000 kilo zand de aansprekelijke wijze het thema Landschap door het oog van de meester. De titel van de winnende sculptuur is Het gestapelde landschap. Het juryrapport verduidelijkt de keuze als volgt. De winnaar heeft laten zien volledige controle te hebben over het medium zand. Maakt op een grandioze wijze gebruik van het diep, diepte spel en perspectief. Je wilt voortdurend blijven kijken of er nog iets achter zit. Het beeld blijf je aankijken. Wij zijn als jury onder de indruk over de wijze waarop de opdracht ode aan het landschap... zeer kunstig is verwerkt in zowel voor als de achterkant van het kunstwerk. Daarnaast heeft een kinderjury afzonderlijk een beoordeling gemaakt voor de kunstwerken. De kinderjury bestaat uit tien kinderen van scholen uit Zandvoort. Verklaren de keuze als volgt. Zij vinden het sculpt sculptuur van Neil McGee de mooiste. Zij vinden het realistisch. Typisch Nederlands en echt 3D. Ze vonden het hoofd erg mooi. Ook de achterkant is prachtig. Het werkt als een echt schilderij. De titel van dit sculptuur, Landschap door het oog van Van Gogh. De in totaal zes sculpturen zijn te bezoeken op verschillende locaties in Zandvoort en in de avond, avonduren vrij verlicht. Het publiek kan ze nog bezichtigen tot eind augustus. Meer informatie is te verkrijgen bij de VVV Zandvoort en via de website van www.zandsculpturenroute.nl. Hoe komt het dat je door hevige emoties geen eetlust hebt? Op het moment dat je hoort van bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaarde... is er vaak sprake van een fysieke reactie. Schrik. Je lichaam komt in de overledingsmodus te staan. Het stelt je in staat zo hard mogelijk weg te rennen of in gevecht te gaan. Ook al is het in dit geval van het overlijden van een dierbaarde niet direct een zinnige reactie. Alles wat je niet bijdraagt aan die vlucht- en vechtreactie komt op pauze te staan... Zo ook de spijsvertering en het hongergevoel. Maar ook als de stress al gezakt is, kan het verdriet de eetlust beïnvloeden, zegt Rob Marcus, hoogleraar Neuropsychologie van Maastricht. Alleen is het op langere termijn lang niet altijd zo dat de eetlust minder wordt. Er zijn ook mensen die juist troost zoeken bij eten. Ze gaan extra sneken als ze verdrietig zijn. Bij anderen blijft verdriet als spanning in het lichaam voelbaar. Die spanning beperkt ook de bewegingsvrijheid van het slotenhoofd, wat strikken bemoeilijkt. Dat voelt als een brok in de keel die het verorberen van een maal geen aantrekkelijk vooruitzicht biedt. 28 en 29 mei vindt weer de jaarlijkse kledingactie ten boven van mensen in nood plaats. Dit voorjaar staat het project Beter Leren Omstandigheden voor Schoolkinderen in Kananga in Congo Centraal. Goede, nog bruikbare kleding kan op 28 mei worden ingeleverd bij de Agatekerk tussen 7 en 8 uur s avonds en op 29 mei tussen 10 en 12 Tevens is inleveren mogelijk op 29 mei tussen 11 en 12 uur bij de Antoniuskerk in Aardehout.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 De motie met Wasted words. We gaan door met de backstreet, boys. I want I that way. Vergeet niet. Trend verleggend. Optimaal. Zie. FM. Ja. U. Mijn vader. De one. I believe when I say I want it that. God Kozen voor een nummer 1 hit uit 1999. City to City was een Nederlandse band... ...die in 1999 in één klap beroemd werd met de single The Road Ahead. City to City werd opgericht in 1998... De song, The Road Ahead, was niet alleen een hit... het bleek ook een inspiratiebron voor vele mensen... die op het moment in een crisis verkeerden... en zich op een kruispunt in hun leven bevonden... en werd daarmee een evergreen in het Nederlandse popgeschiedenis. De gelijknamige album, The Road Ahead, werd uitgebracht in 1999. Toen The Road Ahead op single werd uitgebracht... kwam het naam nummer uiteindelijk terecht op de eerste plaats... van de Nederlandse hitparade. In top 40 kwam het nummer pas na 12 weken op nummer 1 en bleef daar 4 weken staan. Het kwam bovendien op nummer 1 terecht in het jaaroverzicht van 1999. In de top 100-lijst van de best verkochte singles van 1999 stond het op de vierde plaats. City to City won een Edison voor de best nieuwkomer nationaal. Hier is City to City, the road ahead. 16 filmpjes van elke kwartier volgt u Teun en Ellie... die vanuit huis aan de cursus meedoen. Valpreventie is voor iedereen wanneer je het met zekerheid wil hebben... in bewegen, niet vallen en wanneer je wat moeite krijgt met opstaan of op alledaagse dingen. In de cursus is naast bewegen aandacht voor belangrijke thema's... zoals veiligheid, zicht, gehoor en voetverzorging. Je kunt de lessen gewoon thuis blijven volgen... op de computer, op je laptop, de iPad of de tablet... Een vrijwilliger van Pluspunt komt graag helpen met de online deelname als je wat prettig vindt. Na afloop zitten medewerker van het team Sportservice klaar om na te praten en al je vragen te beantwoorden. De cursus online vindt plaats op acht dinsdagen vanaf 2 tot 3. We starten op dinsdag 18 mei. Geef je snel op bij de balie van Pluspunt. 023 5740330. 5740330. En geef ook even aan of je hulp nodig hebt bij het maken van de online verbinding. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.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 Dood ons voort Niemand weet waarom Er mensen slapen in de kou Maar ik weet dat ik Van je hou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 Ich mich. Oder Oder wir uns? Het is alweer het einde van het eerste uur. Ik hoop het strak terug te zien naar het nieuws en de commercials. Tot straks. Dein lippenstift is verwicht. Du hast ihn gekauft en zon sich alles gesehnt. Zu veel rot op deinen lippen. En du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen meer als Worte. Du brauchst nichts op hulp.